5 uur. Het nos Journaal. Gert Kluk. Het Centraal Planbureau moet begrotingsakkoord doorrekenen, vindt de deel-oppositie. gegeven Siggo op straat en orkaan bereikt India. Het weer bewolkt vanuit het oosten breidt het gebied met regen zich uit over het noorden en midden van het land. Later vanavond ook in het zuiden regen. Morgen regen, later in het noordoosten ook zon. En het wordt dan 10 tot 12 graden.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 En voor volgend jaar was dat ongeveer gelijk. En um, ja, nu die plannen zijn veranderd, willen we zien uh, wat daaruit komt. En dat kan het CPB. En, en als u nu deze nieuwe begrotingsafspraak leest, wat staat er dan over de kloof tussen arm en rijk? Ja, Dan zie je dat er een uh, cadeau wordt gegeven van een half miljard aan, uh, aan rijk. Hè, aan, aan, vooral als het gaat om de algemene heffingskorting in de hoogste schijf. En tegelijkertijd zie je dat een hoop lasten omhoog gaan, zoals de motorrijtuigenbelasting en uh, water. Uh, dat is iets waardoor iedereen wordt getroffen. Dus het uh, lijkt mij heel waarschijnlijk dat ook volgend jaar de kloof tussen arm en rijk groter wordt. Dat concludeert u op basis van deze cijfers die nu bekend zijn? Ja, en uiteraard willen we daarom zien dat uh, het CPB, maar ook uh, het NIBUT uh, zal goed zijn, want die kijken weer op een andere manier naar, wanneer die kijken naar de koopkrachtcijfers. Uh, CPB rekent het dan door, daar gaan we even vanuit. En als dan blijkt dat uh, de coalitiepartijen en een deel van de oppositie... huiswerk goed hebben gedaan, wat vindt u dan van dit akkoord? Nou ja, um, ik denk dus dat dit akkoord... Uh, dus inderdaad de kloof tussen armen en rijk uh, vergroot. Um, en ja... Het is ook die die die 6 miljard die is uh, niet van tafel. Dus u zult toch zien dat dit uh, he, dus het het hoofddoel waar het eigenlijk om zou gaan, uh, economie aanjagen, dat dat niet van de grond zou komen. Dus u heeft eigenlijk die doorrekeningen van het CPB niet nodig. Nou ja, nee, natuurlijk wel. Ik bedoel, die, daarin zie je het. En dat zie je gewoon niet goed aan die cijfers... die het nu zijn geleverd door het ministerie van Sociale Zaken. Woensdag zijn de financiële beschouwingen. Staan we staan gepland voor woensdag in ieder geval. Gaat het lukken om de doorrekening voor woensdag al te krijgen? Ja, dat is dus inderdaad zeer de vraag. Um, uh, ja, ik begreep van het uh, Centraal Planbureau dat uh, dat heel moeilijk is... om dat op tijd af te krijgen. Uh, we hebben natuurlijk ook nog het uh, Nibud... Maar um, ja, goed, ik, ik zou het niet weten. Ik hoop dat ze hard aan de slag gaan. Het CDA zegt, wij willen geen, algemeen, wij willen geen financiële beschouwingen als die CPB-cijfers niet op tafel liggen. Vindt u dat ook? Ja, weet u, het heeft al zo lang geduurd. Het, het is nu een paar weken elke keer uitgesteld. Ik zou zeggen, uh, laten we dat nu gewoon door laten gaan. Maar um, tegelijkertijd, zodra... Die cijfers er zijn, zodra dus die koopkrachtcijfers er zijn, moeten we daar natuurlijk wel een debat over hebben in de Tweede Kamer. Arnold Bekies van SP, dank u wel. De Eerste Kamer heeft besloten het debat met de regering over de begroting voor 2014 uit te stellen. De fractievoorzitters in de Senaat vinden dat de Tweede Kamer nu eerst met de regering in debat moet gaan over dat nieuwe begrotingsakkoord. En de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer stonden voor dinsdag gepland.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 En uh, dat had gewoon dus niet mogen gebeuren wat deze medewerker heeft gedaan. Wat kunnen kwaadwillenden met deze gegevens? Nou, laat ik eerst even uh, iets corrigeren. U stelt dat uh, de vier laatste cijfers van het bankrekeningnummer ook daarop zouden staan. Dat is niet het geval. Dus er staat geen enkele uh, of geen enkele verwijzing naar het bankrekeningnummer. Dus ook niet de laatste vier cijfers staan op het bestand. En dan blijven dus over naam, adres, woonplaats. Het klantnummer en, en uh, eventueel een apart veld waarin stond of iemand uh, een extra pakket genomen had of opgezegd had. Uh, derg dergelijke informatie. Ja, En in principe, uh, voor zover wij hebben kunnen nagaan, is het, uh, kunnen, kunnen mensen die dat zouden willen misbruiken, die kunnen daar niks mee. Nee, maar wel uh, uh, uh, gevoelige informatie, privé informatie. Oh, dat hoort natuurlijk niet, maar daar kun je niks mee doen, zegt u? Nee, we hebben, we hebben voor de zekerheid uh, hebben we verder ook die 40.000 uh, abonnees. Die worden bij ons uh, extra gemonitord. Mochten daar nu, uh, laten we zeggen, vreemde dingen mee gebeuren... wat wij niet verwachten, de kans namelijk heel klein... dan kunnen we onmiddellijk ingrijpen. Ja, maar je kunt wel met de krantengevers inloggen... en zien of iemand uh, een betalingsachterstand heeft. Je kunt abonnementen misschien wijzigen... Nee hoor, dat kan allemaal niet. Oh, dat kan ook niet. Je, nee, nee, je kunt, je kunt eigenlijk kun je met die gegevens uh, checken, kun je helemaal niets. Je, wat je zou kunnen proberen is je voordoen als uh, een van die klanten. En uh, om dat uit te sluiten, dat mensen dat proberen, hebben we uh, kijk, hebben de agents de opdracht om te vragen naar de vier laatste cijfers van het bankrekeningnummer op. op op zo'n manier weten we zeker dat het wel of niet om uh, die klant gaat. Maar verder kunnen er geen wachtwoorden mee aangemaakt worden. Uh, je kunt uh, bijvoorbeeld niet in je Mijn account komen. Dat kan, dat kan allemaal niet. U zegt dus kortom, uh, het hoort niet. Die gegevens dat die op straat liggen, maar uh, het kan geen kwaad. Uh, nou ja, het hoort zeker niet. Het had ook gewoon niet mogen gebeuren. Maar het kan geen kwaad, zegt u? Het kan geen kwaad. Meneer Vos van Ziggo, dank u wel voor deze toelichting. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De orkaan Velen is net aan land gekomen aan de oostkust van India. De storm zal vermoedelijk een stormvloed veroorzaken... met golven van 9 meter hoog. En daarbij kan veel schade ontstaan... en zullen waarschijnlijk ook slachtoffers vallen. Honderdduizenden mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Indiaanse minister van Rampenbestrijding zegt... dat het gebied beter is voorbereid op het natuurgeweld... dan tijdens de vorige grote orkaan in 1999.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 In 1994 werd Priep ontmaskerd en uitgeleverd aan Italië. En daar werd hij veroordeeld tot levenslang. De politie heeft bij een tankstation langs de A28 in de buurt van Wezep... een auto vol met zwaar vuurwerk onderschept. Bij controlebekken die uh, twee personen uh, hars te roken in de auto. Daarop is de auto verder gecontroleerd. En daar hebben wij uh, 128 nitraatbommen in de auto aangetroffen. Uh, ja, het vervoeren van uh, een dergelijke grote hoeveelheid nitraatbommen in een. Uh, in een persoonauto uh, levert nogal wat gevaar op, zeker op het moment dat je in zo'n auto gaat uh, zitten roken. Nitraatbommen zijn verboden in Nederland vanwege de harde knal. De bestuurder van de auto, ook de eigenaar van het vuurwerk, heeft een bekeuring gekregen. Er is verkeersinformatie bij de AWB René Passet. René zit er wel, maar ik hoor hem niet. Dan had... Dan houdt u de verkeersinformatie te goed. U krijgt wel van mij nog de hoofdpunten. Centraal Planbureau moet begrotingsakkoord doorrekenen, vindt een deel van de oppositie. En het CDA wil pas over de begroting praten als de CPB-cijfers er zijn. Klantgegevens circuleren op straat na diefstal laptop. En de orkaan bereikt India. Dit was het NOS-journaal. Zo langs de lijn gaat verder met het Sportforum.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 Dag dames en heren, goedemiddag weer een keer. Het is uh, bijna tien over vijf. We zijn bezig met Langs de Lijnen, wel met het sportforum. We nemen uh, het sportnieuws van de afgelopen week door met Foppe de Haan, met Henk Staudam van NRC en Arno Vermeulen van de NOS. Um, we zijn deze uitzending begonnen om uh, half vijf met het uh, nieuws, tussen aanhalingstekens, dat Guus Hiddink uh, in beeld zou zijn om opvolger te worden van uh, Holger Oscheck, de bondscoach van Australië. Arno Vermeulen heeft zijn telefoon aangehaald houden. En dat is maar goed ook. Want Guus Hiddink heeft gereageerd, Arno. Ja, hij was bij, dat wisten wij niet, maar we kunnen ook niet alles weten. Hij <lacht> was bij Korea tegen Brazilië. Want we zeiden net, hij heeft niet zoveel om handen. Was toch even <lacht> terug in Korea. Trouwens, Brazilië gewonnen met 2-0. Uh, in Seoul. Uh, en meldt uh, via een sms. Uh, het nieuws gaat waarschijnlijk aan mij voorbij. Weet van geen Australië verhaal. Pensionado. Guus Hiddink. <laughs> dus kortom, eh, geen hidding voorlopig naar Australië. Nee, wij vonden het nog heel erg bij hem passen misschien gaat hij er toch nog over nadenken, <laughs> ja. maar er is dus uh, geen contact geweest. Er is geen geweest. contact geweest. Dus uh, de naam van hidding kan best wel uit een koker komen in Australië. Misschien heeft uh, Han Berger hem ook wel genoemd, maar er werd ook gemeld dat er al een gesprek geweest is. En dat klopt dus uh, sowieso niet. Nee. Duidelijk. Dan uh, gaan we verder met uh, waar we zijn gestopt net met Oranje. We hebben het gehad over de wervelende wedstrijd uh, van gisteren tegen Hongarije. Maar nu moeten ze dinsdagavond uh, tegen Turkije. We hebben bijvoorbeeld Arno uh, de verdediging nou nog niet echt aan het werken uh, gezien tegen Hongarije. Dus die zal toch iets meer moeten laten zien dinsdag. Nou ja, het ligt eraan wat Turkije doet natuurlijk en hoe goed Nederland speelt. Ja. Uh, maar je mag aannemen, dat, het, dat wordt natuurlijk veel lastiger dan tegen Hongarije. Uh, uh, Turkije laatste kans. Geen heel goed elftal uh, dit uh, Turkije. Maar voorin uh, met uh, onder andere uh, Beloet uh, Zelfs reservespit bij, uh, bij uh, Galatasaray. Maar hebben ze wel een paar goede aanvallers. Uh, ja, ook nu weer geen idee. Uh, uh, uh, Nederland speelde de eerste wedstrijd uh, uh, met Van Gaal. Uh, matig tegen Turkije. Die hadden we eigenlijk moeten verliezen. Hè? Die gekke, idiote wedstrijd die, uh, die we nog omdraaiden. Ja. Uh, we zijn wel een, uh, ruim een jaar, uh, een jaar verder. Uh, het is erg interessant. Ik denk dat hij een paar andere spelers gaat opstellen. Uh, de jong is er sowieso niet bij door zijn schorsing. Maar hij had eigenlijk van tevoren aangegeven dat hij hem niet zou laten spelen tegen Turkije. Omdat Nederland tactisch ook anders gaat spelen tegen de Turken. Turken spelen met drie aanvallers. Ja, hij heeft daar zelf wel iets, uh, iets over gezegd van Gaal. Hij gaat in ieder geval ja, met een andere opstelling spelen.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 Nee, de haan. het is niet slim. U zei ook al, hè? gewoon een domme overtreding. Nou ja, domme uh, gele kaart. Ik hoor het wel een beetje Ziel, want die is ook uh, uh, actie is reactie. Nou ja, zo loopt hij wel eens tegen kaarten aan die, die, die eigenlijk onnodig zijn. Nou ja, daar heeft hij helemaal gelijk aan. Je hebt uh, jezelf te pakken, maar je hebt je team ook te pakken. Dat is niet handig. Nou ja. wat, wat vond jij daarvan, Arno? Nou ja, ja. Kijk, iedereen zegt altijd, het zit opgesloten in zijn spel. Ja, maar het maar... zit ook opgesloten in zijn, spe, zijn spel. En natuurlijk uh, moet je dat niet doen. Ik, ik, ja, Van Gaal zegt dom. Uh, ik weet dat hij dat soort dingen altijd één op één ook zegt tegen spelers. Dus dan kan je het ook zeggen voor een, uh, voor een camera, anders niet. Um, maar het zit wel opgesloten in zijn spel. Hij speelt over het algemeen wel op de rand. En hij moet er in principe niet zo'n punt van maken. Want hij heeft deze week aangegeven dat hij niet met de jong zou spelen tegen Turkije. Want hij wil een ander elftal opstellen. Hij wil een ander middenveld opstellen. Nou, ik denk dat Sneijder gaat spelen tegen Turkije. Lijkt me mm -hmm. uh, logisch. Uh, om allerlei redenen. Uh, qua, qua sentimenten. Dus we krijgen... Een, en die zal ook een kans willen hebben. Dat betekent dat Van der Vaart niet speelt. Want hij heeft ook al aangegeven van Gaal dat hij niet meer met Van der Vaart... en Sneijder gaat spelen, wat hij in het begin wel geprobeerd heeft... maar wat niet succesvol was. Dus er zal nog een andere middenvelder. Het kan best zijn dat Ver blijft staan op die plek nu... En met, samen met Strootman. En dan Sneijder als, als nummer 10. En dan krijgen we een ander halftal. Dan kunnen we goed zien hoe het met Sneijder en Van Persie gaat... als Van Persie speelt. Ja. Uh, want hij heeft natuurlijk last van die teamblessure. Uh, kan hij wel twee wedstrijden spelen in zo'n korte termijn? Of gaat hij gewoon met Kuit spelen? Die natuurlijk ook in zijn eigen stad uh, speelt. Dan zouden we gewoon snijden en Kuit in het elftal krijgen. Dus net een soort toneloos, hè? <laughs> ja, je gooit ja. wat de spelers in een emmer, Maar ja... Kijk, als, als ik het zou moeten doen... dan zou ik wel proberen zo snel mogelijk wat vastigheid te krijgen. En als je, zoals jij nou zit te filosoferen... de vijf, zes, zeven spelers het niet doet... En, ah, dat heeft ook zijn nadelen, vind ik, hoor. Dus je houdt wel druk op de ketel. En je kan iedereen zien. Dat is ook zo, maar je ziet ze ook in de club. Hè? Dus ik, ik, euh, want nee, Zo ik vind, langzamerhand, even toe het het naar vastigheid. Wat, wat nou ja. aan de ontstaan is, voorin. Ja. Maar de, van Persie weet ik niet of die kan spelen, hoor. Maar anders zou ik die drie sowieso doen. Die drie spitsen zijn nou eigenlijk wel vast voor betrokken. Ja. Als nu het WK morgen zou beginnen... weten we hoe de aanval van het Nederland eruit ziet. Ja, Daar ja, is dat is ook, maar die over. anderen moeten ook weer leren voetballen met hun. Ja. He, dus dan zou je zeggen van oké, okay, Jammaat en, um, en uh, Robin dat begint te lopen. Ja. Nou, dat is, maar dat... is natuurlijk zeker van zijn ja, plaats. Ja, Jamaat is ook zeker. Ja. Ja, nou, dus zo... eigenlijk komen, er eigenlijk komt wel een contour al voor een ja. elftal Stroomman ja, is de... zeker van zijn plaats. Ja. Ja, de ja. jongen heeft uh, aardig gesolliciteerd, zou je kunnen zeggen. Bijna, nou, en dan zit je dus met het centrum. Ja. Dus zo passen was de discussie... jij gaat aan van hij gaat voor die Feyenoord, jongens. Maar goed, als je kijkt... Vlaar, Vlaar is altijd hartstikke loyaal betrouwbaar. En hij uh, en, uh, kan goed koppen. Nou ja, en is redelijk snel. Nou, en Bruma, Bruma is er nog niet aan toe, vind ik. Maar Bruma is wel, heeft wel heel veel potentie. Die kan ook van achteruit goed voetballen. Nou ja, en dan is het ook weer een half jaar verder. Hoe is hij dan? Heeft hij het seizoen bij PSV erop zitten? Ah, kijk, we maken ons... Een poosje geleden zorgen over de Achterhoede. Volgens mij hoef je het over, die, althans voor de toekomst je over die Achterhoede absoluut geen zorgen nee. te maken. Je moet je straks voor de toekomst veel meer zorgen maken over het voorin. Als we Persie niet bespeeld of we Robber niet bespeeld. Dan moet je kijken, wat hebben we dan? Well, ik, ik vind dat we achter in het medeveld, dat staat er ook voor, de wat langere termijn, prima op. Ja. Tot Rio zitten we gebakken. En wat ja. vinden de heren deskundigen van de keeperspositie? Vorm. Ja. Ja, ja. Ik weet niet, hoe ontwikkelt Sillus zich? Dat is dus ook nog de vraag. Kenneth, Kenneth van meer. Ja, nou ja. Die, is, die, is, die is hartstikke ongelukkig, denk ik, in alles. En, uh, en Sillus lijkt me een goede, maar dat, dat, dat moet ook blijken allemaal. Nou ja, vorm een weet je wel waar je aan toe bent. Is misschien iets, iets aan de kleine kant. Maar hij is een fantastische reactie. Ja, die vond, dus ik heb vorm ook gehad. En vorm en, en, en Kenneth die, die ontliepen elkaar niet zoveel. Hoor. Maar goed, Forum speelt nog wel in een, in een goede competitie. Ja. Ja, het, gevoel is dat het, het gevoel zegt eigenlijk dat het een te kleine keeper is. En dat zag je ook wel pas bij die goal tegen, tegen Estland... waar ja. een speler een lop geeft. En dat ga je al niet proberen bij een keeper van 1,90 meter... Alleen hij is op dit moment van de keepers die de kansen krijgen in Oranje... ...is hij echt de beste en verdient hij het om, uh, om te spelen. Uh, maar ik zou wel heel graag een hele goede keeper van 1,90 meter op een WK in, uh, in de goal willen hebben. Ja, ja, maar dan dat... zal Silas inderdaad alles moeten keepen. Ja. Dan heeft hij een kans. En uh, Stekelenburg is wel heel erg lang aan de sukkel om allerlei ja. redenen. Er zijn heel veel mensen die steeds zeggen... ...ja, hij vergeet die Stekelenburg. Nee, hij vergeet die Stekelenburg helemaal niet. Maar er is van alles aan de hand. Of hij speelt niet, of hij is geblesseerd. Dat moet niet al te lang duren. Want dan kunnen we daar wel langzamerhand een streep uh, doorzetten. Ik wil naar onze buren, want wij zijn heel verheugd over het spel van oranje, maar bij onze buren, bij de Belgen gaat het ook zeer goed. De Rode Duivels konden in Kroatië kwalificatie afdwingen voor het WK en ze deden dat ook. Ja, een 2-1 overwinning. Twee dagen eerder was de ploeg door een paar duizend fans uitgezwaaid. Ja, je zou zeggen ongekende populariteit voor de nationale ploeg bij onze buren Peter van en bent. U was gisteren voor de VRT de radioverslaggever in Zagreb. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, als eerste hartelijk gefeliciteerd. Dat is wel een beetje op zijn plaats, geloof ik. Hè? Ja, eigenlijk wel. <laughs> uh, België heeft ook mij nog verbaasd gisteren. Want dat was toch op het veld van Kroatië, de rechtstreekse tegenstander. Dat was niet evident. Nu moet ik wel zeggen dat die Kroaten wel een beetje een probleem hebben in de ploeg. Denk ik uh, en met de bondscoach, maar het was een uh, knappe prestatie. Ja, hoe, hoe voelde dat om daarbij te zijn, bij deze uh, prestatie? <kwijnt> Ja, het was toch een beetje een historische prestatie. Precies omdat het zo lang geleden was. België is nog naar het wereldkampioenschap in Japan en Zuid-Korea geweest. En heeft nadien een tocht aangevat door de woestijn. En ik heb die tocht, elk station van die tochten meegemaakt moet ik zeggen. Daar werden we toch bepaald depressief van. En de Belgen zijn er nooit zo dichtbij geweest als gisteren. En dat je het dan meteen kan afmaken. En alles wat er in België leeft, dat heb ik in twintig jaar... dat ik de nationale ploeg volg nooit gezien, nooit meegemaakt. Het overtreft zelfs nu al en we moeten toch nog aan het wereldkampioenschap beginnen. De gekte die er toch een beetje is geweest in 86 toen België de halve finale speelde in Mexico, ja, dus kan je nagaan. Maar, maar ik, ik, ik begreep ook dat. Nou, het heeft uh, een tijdje geduurd voordat uh, voordat überhaupt weer een wedstrijd van het Belgisch afval op televisie werd uitgezonden. Er was helemaal geen belangstelling meer voor. Ik denk dat ze het overgrote deel nog wel op televisie is geweest... maar dat er nauwelijks iemand naar omkeek. En in elk geval, er kwam niemand meer naar het stadion. Mm. Uh, ik weet nog dat er Inderlands waren... die voor 8, 9, 10.000 mensen werden uh, gespeeld. En het overgrote deel daarvan werd dan nog uitgenodigd... of misschien wel gedwongen om te komen kijken. Dus er was helemaal geen beleving meer. Uh, de nationale ploeg baatte eigenlijk in een pool van negativisme, cynisme. Iedereen had de nationale ploeg de rug toegekeerd. En kijk, met deze nieuwe jonge generatie. Dat is nu al een jaar of twee, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Uh, aan de gang is er nieuw enthousiasme. En dat heeft een voorlopig hoogtepunt bereikt. Het ja. is uh, formidabel. Ja, dat is, het is inderdaad niet nieuw. Hè? Er zit al een tijdje zo'n generatie ja. aan te komen. Ik vind eigenlijk dat uh, België met de kwaliteit die er toch al een tijdje is... Hè, met deze spelers, die weliswaar nu een jaar of twee ouder zijn... dat België eigenlijk altijd al op het vorige Europees kampioenschap... aanwezig had moeten zijn. Dat vind ik een uh, zeer gemiste kans. Een uh, grote mislukking, die voren van het Europees kampioenschap. Je zat in een poelen met Duitsland dat alles won... Maar daarna tegen de Turken, de Oostenrijkers... die blijkbaar eh, toch geen goede generatie hadden op dat moment. Dus daar had het al moeten lukken. Goed, dat is door omstandigheden niet gelukt... omdat je ook ja, de efficiëntie miste... Dat zal wel een gevolg zijn van een groeiproces... dat ondertussen is doorgemaakt. De kansen werden vooraan gemist. Achteraan was er altijd wel dat ene foutje... dat werd afgestraft. En wat zeker ook waar is... en dat heb je in het internationale topvoetbal ook nodig... zelfs Spanje op het wereldkampioenschap... en het Europees kampioenschap... een beetje meeval op een goed moment. Mm -hmm. En dat hebben de Belgen in deze kwalificatieronde... ook wel gehad natuurlijk. En ik hoorde jullie daarnet praten over een goede doelman... en liefst een van een meter 90. Wel, We hebben er zo twee. We hebben Thibaut ja. Courtois en we hebben Simon Mignolet op de bank. Dus die hebben ook af en toe het verschil gemaakt. Ja. Nou, er zijn nog veel meer namen te noemen. Hè? Want Vincent Kompany ja. is er nog niet eens bij. Hè? Die, die is geblesseerd. Ja, dat is uh, denk ik een van de allerbeste centrale verdedigers... Uh, in het Europese topvoetbal. Misschien wel in de wereld, die ken ik allemaal niet. En die was er zelfs ook de vorige Interland in, in Schotland niet bij. En uh, nu denk ik dat België wel een pak sterker is. En ik hoop dat die gauw weer uh, tussen de lijnen staat. En zeker op de wereldbeker met Vincent Company. Maar dat is ook de grote kracht van deze nationale ploeg. Daar is van de week eigenlijk nauwelijks over gepraat. En Company is toch niet alleen op het veld, maar zeker daarbuiten. Ook het boegbeeld van deze generatie. De man die voorop gaat. De leider uh, van deze nationale ploeg. En over zijn afwezigheid heeft eigenlijk niemand zich druk gemaakt. En voorin hadden we Ben De spits die helemaal ontplooit is in de Premier League, maar ook in onze nationale ploeg. Die doelpunten heeft gemaakt. Die onmisbaar leek. Kijk, en gisteren uh, kunnen we dan gewoon Lukaku zetten. En die trapt er twee binnen. Dus de weelde is op dit moment ongekend. Als je ziet dat er toch nog een paar spelers op de bank zitten. Die in vele nationale ploegen gewoon een, een plaats in de basis zouden hebben. En hoe is het met uh, de rol van Mark Wilmots in dit uh, prachtige geheel? Wel, ik moet zeggen, er was uh, grote sepsies toen hij werd aangesteld. Uh, anderhalf jaar geleden. Hier en daar werd hij zelfs als trainer een lege doos genoemd. Ik kon de twijfel er een, rond wel een beetje begrijpen, want hij had eigenlijk nog niets gepresteerd als uh, coach. Een beetje bij Sint-Truiden hier, een, een ploeg in Limburg. En dan een paar maanden bij Schalke. Maar een grote indruk als trainer had men daar van hem toch niet gekregen in die periode. En hij was dan uh, ja, assistent uh, geworden bij, bij Dick Advocaat. Uh, en dus er was wat twijfel, maar hij heeft de groep overtuigd. Hij slaagt. Wat er eigenlijk in? Om iedereen tevreden te houden, heeft een groot inlevingsvermogen. Kan toch nog, ook al is er een generatie, ik toch met die jonge spelers van nu. En is hij zeker niet iemand van de iPod of de iPhone-generatie. Maar hij kan zich daar zeer goed in inleven. Zegt de juiste dingen op het juiste moment. Hij heeft zijn ploeg uitstekend neergezet. Want er waren veel twijfels over zijn tactisch vermogen als coach. Over het bijsturen tijdens een wedstrijd. Wel, daar heeft hij ons ook allemaal verbaasd, moet ik zeggen. Dus de rol van Mark Wilmots die kan je gewoon niet, uh, niet uh, overschatten in dit, in dit verhaal. Nee, Arno Vermeulen. Hoe, hoe heb jij gekeken naar dit Belgisch elftal? Is dat een lust voor het oog? Absoluut. Ik heb de wedstrijd echt goed bekeken tegen, tegen Kroatië. Kroatië uit Modric als spelmaker. Dan denk je toch op voorhand van haar, dit is een heel goed Belgisch elftal. Maar dit kan nog wel eens lastig worden. Het was totaal niet lastig. Ze wonnen dik en dik verdiend. En het, het klopt allemaal. Het elftal is fantastisch op alle posities. Zeg maar tot en met plaats 16, 17. Hè. Merten zat op de bank... Uh, Dembele vind ik een geweldige voetballer. Uh, nou ja, is gewoon invaller uh, in, in dit soort wedstrijden als hij er al bij is. Uh, dus de, de, daarna wordt het ietsje minder. Hè. Uh, er zitten nog spelers bij die wij ook nog wel kennen... uit de Nederlandse competities als Pongonioli en zo. Maar de basis en, en de bank is ontzettend sterk. En uh, waar ik nieuwsgierig naar ben... is met wat voor verwachtingspatroon... gaan ze straks naar zo'n WK toe. Wij zouden zeggen, uh, dit Belgisch elftal... moet echt de kwartfinale halen. Anders hebben ze niet goed gepresteerd. Wij in ja, Nederland zouden zeggen, we halen de, de Vier. Ja, <laughs> Jullie moeten echt de kwartfinale halen. Maar leeft dat ook in België? Dat leeft zeker in België. Helaas moet ik zeggen... want daar kunnen we toch alleen maar van een kaderreis terugkomen. Dus het verwachtingspatroon is uh, ja, hoog op dit moment. Terwijl je eigenlijk objectief toch moet zeggen... dat België uh, in een kwalificatiewedstrijd nog niet tegen een topland heeft gespeeld. Oké, okay, wel gewonnen van Nederland, dat weet ik nou, nog wel. Alle spelers zomer, spelen zelf in de top, hè? In de Europese Ja, ja zeker ja. in West. Maar we willen toch nog eens uh, zien... dat wachten we nog af als uh, ploegen als Duitsland, Spanje... straks ook misschien Brazilië, Argentinië in de ogen kijken... hoe ze dan gaan reageren en vooral... Waar deze, natuurlijk deze jonge Belgische ploeg helemaal geen ervaring mee heeft... is de specificiteit van zo'n groot toernooi. Vier, vijf, zes weken van huis zijn in een vreemde omgeving. Samenleven waar dan allerlei andere chemie ontstaat. eigenlijk, De wrijvingen wat komen eh, bovendrijven. Dat moeten we allemaal nog afwachten. Maar... Mag, mag ik daar een vraag zeker, over stellen? Principe, waar, ja, zeker. Waarom eh, heeft Wilmots gekozen voor Sao Paulo als trainingskamp? Terwijl toch alle ploegen eh, bijna wel voor Rio de, eh, kiezen. Is daar echt een, een reden voor? Want iedereen is toch wat verrast? Internationaal dat België in Sao Paulo gaat zitten als uitvalsbasis? Ik laat mij vertellen, ik vind het zelf ook geen goede keuze... maar mij heeft hij het niet gevraagd, voor alle duidelijkheid. Maar ik laat mij vertellen dat uh, één... Amerika daar gaat zitten. Met name Jurgen Klinsman dus. En dat Duitsland daar ook in de buurt gaat zitten. En zoals jullie wel weten is Mark Wilmots, behalve een echte Belg ook toch driekwart Duitser. Heeft daar gevoetbald en heeft de Duitse mentaliteit. En bovendien wordt in Brazilië toch een beetje gekeken. Eigenlijk dat is de, de filosofie in Sao Paulo. Daar wordt gewerkt. De mensen werken in Sao Paulo. En in Rio daar wordt elke dag gefeest. En dus de werkethiek. En Mark Wilmots zegt we gaan naar Ginder om te werken. Die past denk ik dan maar maar beter bij Sao Paulo. Mm. Een andere verklaring heb ik niet. Want okay. het regent, laat ik mij vertellen, de hele dag. Nou, en er staat de... een beetje file, <laughs> geloof ik elke dag daar. Hè? Elke dag ook, ja. een uurtje of twee om de stad door te rijden. Vopper, ja. dat is toch mooi dat de Belgen niet meteen denken dat ze wereldkampioen worden. Dat past meer bij Nederland, geloof ik. Dat zou kunnen. Maar ik las in de krant dat ze, de, <laughs> dat, ze dat de supporters wel willen vinden dat ze wereldkampioen moeten worden. Dus ja. <laughs> nou ja, dat is altijd hetzelfde. Maar je... ervaring is op zo'n toernooi inderdaad wel heel belangrijk hè? Ja, maar. Kan Take like dat, dat, Arno zei dat net ook. Dit zijn allemaal jongens die in de top spelen. Of in Engeland of ergens anders. En die zijn dus gewend om in trainingskampen te zitten. Die zijn gewend om... Uh, zich te, zeggen, te gedragen in een, in een hotel. Zal ik maar zeggen. En weten wat het is met een groep daar te zijn. Dus die, die, dat is anders... dan wanneer je dat niet gewend bent. En dan ga je erheen en dan... Uh, is alles nieuw, moet je wennen. En dan vind je dat je ook even naar buiten moet. Want ja, buiten is het ook zo leuk. Nou ja, deze zullen dan ongeveer wel weten van... Ja, maar zo werkt het niet. Nu Via de regenpijp ging dat dan toch ja, altijd? Ja, zo ging dat, ja. <laughs> ja. Nog de achterdeur. Maar ik denk wel, uh, ik denk wel dat de spelers zelf, want dat is ook het grote verschil met vroeger, hè. België was toch altijd een ploeg die speelde vanuit de underdog-positie afwachten, een beetje beton gieten en dan de tegenstander verrassen. Dus zo zijn we ook in Mexico heel ver geraakt. En dit is een ploeg en dat is ook de grote verdienste van Mark Wilmot. Hij laat ze ook zo voetballen. Het is een ploeg, het zijn spelers die inderdaad in uh, grote internationale competities spelen en die die zelf overtuigd zijn van hun kunnen, zelf wedstrijden in handen nemen, dominant gaan spelen, de tegenstander hun wil gaan opleggen en die er zelf van overtuigd zijn dat ze elke ploeg in de wereld kunnen kloppen. Dat zit wel in het hoofd van deze zelfbewuste uh, generatie. Wij zeggen ook altijd, het is on-Belgisch, het zijn eigenlijk uh, Belgische spelers met de Nederlandse mentaliteit, om niet te zeggen een klein beetje de arrogantie, maar goed, die heb je wel nodig om het in het internationale topvoetbal lef met lef te maken. En vroeger stonden die spelers in een spelerstunnel en keken ze plots naast hen stonden vedetten die speelden in de grote competities... die ze nooit ontmoeten, want zij speelden hier bij ons. En nu staan ze daar zelf elke week naast. Dus ze kijken niet meer op als ze naast Philippe Laam staan... of Robin van Persie. Nee, ze staan er elke week naast. En dat is een groot verschil. Henk ja. dan, ja. in de zee. ik me afvraag... Ja. Uh, waar komt die uitbarsting van talent plotseling vandaan? Is dat toeval of is het, zit daar een structuur aan te ligt aan, aan de grondslag? Uh, is de opleiding in België verbeterd? Uh, ik moet zeggen, de opleiding is zeker verbeterd... maar daar is deze generatie niet het product van. Dus voor alle duidelijkheid, dit is een uh, ja, ik zou zeggen, toevallige samenloop... Van, of samenvloeiing van heel veel talent. Het is eigenlijk ook voor het eerst in onze geschiedenis... dat wij gebruik maken van onze multiculturele samenleving. En dat hadden jullie al vroeger, dat had Frankrijk in 1998 en, en 2000. En dat hebben wij nu ook. Heel veel donkere jongens met andere kwaliteiten... die hebben leren voetballen op de pleintjes... die, die technische uh, kwaliteiten hebben... die onze nationale ploeg uh, vroeger toch... Uh, veel minder had, maar uh, er is wel in de clubs... Een, ja, een soort evolutie ontstaan. En er wordt beter gewerkt. Er wordt meer aandacht geschonken aan de jeugd. Ook elftallen, eerste elftallen passen meer jeugdspelers in. Dus er is zeker een gunstige evolutie. Maar dat we nu met deze nationale ploeg dit al kunnen brengen... dat heeft daar eigenlijk niets mee te maken. Nee, in tegendeel. Veel van deze jongens hebben gewoon bij jullie leren voetballen... zijn op jonge leeftijd naar Nederland gegaan. Of naar Frankrijk, zoals Eden Hazard. En hebben eigenlijk in het buitenland leren voetballen. Dus degenen die er aankomen in de volgende generaties, en ik laat mij zeggen... dat er daar nog veel betere bij zitten... dus hou je vast aan de takken van de bomen, <laughs> zou ik zeggen. Dat is wel al min of meer een beetje een product... van een verbeterde jeugdopleiding. Dus er wordt zeker wel goed gewerkt... maar de vruchten daarvan zullen in de komende jaren geplukt worden, denk ik. Is het ook zo dat uh, dit elftal België uh, bij elkaar brengt? Dat het, dat het ja. uh, dus politiek gezien ook heel belangrijk is? Dat is vooral een uh, punt dat op de agenda komt... bij uh, onze Franstalige landgenoten. En ik ben een Vlaming, maar ik woon in uh, Wallonië. Dus ik kan een <lacht> beetje over de twee meepraten. Want dat is wel wat uh, nu een item wordt ook de komende tijd. Want we hebben hier namelijk uh, parlementsverkiezingen. Net een maand, denk ik. Of misschien zelfs een week of drie. Maar voor de start van het uh, WK. En zoals je weet hebben wij hier een partij, de NVA, uh, die de grootste is in Vlaanderen. En die toch min of meer staat... Voor voor ja, dus een onafhankelijk Vlaanderen, zal het zo maar zeggen. En er wordt een beetje op gerekend dat uh, ja, de sfeer van het WK, de eenheid, want dat doet deze nationale ploeg wel. Ze brengt Walen en Vlamingen, Duitsstaligen bij elkaar en ze doet ze in alle talen zingen. Dat dat op een of andere manier toch de stembusgang zou kunnen beïnvloeden. Nu, als je mij persoonlijk vraagt, ik denk eerlijk gezegd van niet. En het zou mij ook teleurstellen dat iemand van mening verandert... Uh, wegens het voetbal. Dus ik mag hopen dat als hij gaat stemmen... dat hij toch wat dieper nadenkt over waarom hij voor welke partij dan ook stemt. Dus ja. ik denk het niet, maar het is zeker een item. En het is ook iets waar de Belgische voetbalbond zeer voor op haar hoede is. Dat ze niet voor een of andere kar wordt gespannen. Dat het niet wordt gerecupereerd uh, om, om uh, ja politieke munt uit te slaan... of om een of andere politieke uh, resultaten te bekomen. Dat zeker wel. Maar Foppen de Haan, het zou wel mooi zijn als uh, voetbal politiek gezien ook iets zou kunnen betekenen. Nou ja, het is al... Uh, uh, ik vind Zuid-Afrika het, het, het voorbeeld hè, hoe Mandela toen een keer... met die rugbywedstrijd, uh, dat was de mensen achter, achter, achter Zuid-Afrika kregen... Ja. of mede... Ja, maar dit, maar dit is natuurlijk een andere, andere wereld. Andere landen, min, minder primitief zou je kunnen zeggen. Dus ik ben ja. even met, met, met, met, met, met onze journalist aan de andere kant wel eens... als je gaat kiezen... En je moet kiezen omdat je vindt dat voetbal belangrijk is. Dan moet je niet kiezen. Hè? Je moet kiezen voor wat, dat wat je vindt. Maar het kan wel helpen om je, om je, ja, je, je, je nationale gevoel wat te ontwikkelen. Uh, voor zover uh, dat nodig is. Ja. Hè? Maar je moet niet overdrijven. Hoor, want het is maar sport. <laughs> ja. Dat is het advies van Foppe de Haan. Ik wilde nog even naar Henk Staudam. Um... Ja, we hadden het er net al even over. Het is wel opvallend ook dat, dat de Belgen het niet alleen op voetbalgebied goed doen, hè? Nee, ze doen het ook heel goed uh, als volleybal. De volleybalsters zijn dertig geworden bij het EK. De basketballers doen het goed. Ze schaatsen tegenwoordig zelfs heel goed. Bart Swings, ja. <laughs> Ik vraag maar even, of, uh, hockey, niet te vergeten, ja. Uh, waar het vandaan komt, uh, is daar een verklaring voor? Heeft u die? Ja, Peter van, me de Mem, van de Memt van de VRT. Ik zeg ja, okay. het nog even. Ja. Ik begeef mij nu op glad ijs. Want ik ben echt wel een volger van het voetbal. Maar ik heb wel wat uh, analyses gelezen. naar aanleiding van inderdaad, de successie die je net uh, hebt genoemd. En ik laat mij vertellen: zo zal ik het zeggen. dat uh, hockey. En volleybal, de successen die er zijn geweest de voorbije maanden, dat die echt wel het resultaat zijn van een zeer doordacht beleid. En goede beslissingen die zijn genomen en een goede werking bij basketbal bijvoorbeeld. Onze nationale ploeg bij de mannen zat ook voor de eerste in lange tijd weer op de eindronde van het EK. Is dat blijkbaar niet het geval. Daar wordt, laat ik mij dan vertellen, door specialisten toch nog altijd slecht gewerkt en is het eigenlijk een soort toeval. Dus het, en, en goed, wat Bart Swings betreft... is het, ja, we hebben dan plots een talent. Zoals we ook uh, in het tennis eigenlijk uh, plots twee wereldtoppers hadden... met kleisters en een, een En dat niet noodzakelijk. Uh, het resultaat was van een, uh, een werking van vele lange jaren. Dus het is een beetje... Uh, bij sommigen is het inderdaad het resultaat van een, van een werking. Zeker bij het hockey, ook bij het, bij het volleybal. Maar bij anderen dan misschien toch weer uh, vooral toeval. Ik wil nog even om het af te ronden naar het elftal der lage landen. Harno Vermeulen... <laughs> Heb jij samengesteld, hè? Ja, het leek me eens een goed idee om nou eens te kijken van uh, welk elftal is, is nu beter. Stel even dat wij uh, kunnen inderdaad een elftal maken namens Nederland en België. Er zijn nog steeds mensen die vinden dat sowieso een goed idee. Um, <laughs> en je zou per positie kijken, wie speelt er nou wat beter? Wie heeft een betere voetballer ja, België of Nederland? Uh, ik heb dat voor mezelf gedaan deze week. Het leek me een leuk spelletje. Uh, en toen kwam ik toch tot de conclusie dat, België, dat er zeven Belgen in mijn elftal stonden en, ja. en vier Nederlanders. Uh, nou, daar uh, gaan we. Uh, wie allemaal? ja. ja. Nou, ik zal de Nederlanders in ieder geval benoemen. <gengelijker>, nee, kijk, België uh, heeft uh, verdedigend veel meer mogelijkheden dan wij. We, we hebben net gezegd dat valt bij ons allemaal mee. Maar ze hebben fantastische verdedigers. Dus dat je een aantal verdedigers opstelt. Company natuurlijk, uh, geen twijfel. Vertongen, uh, geen enkele twijfel. Al de wereld speelt rechtsback in het Belgisch elftal. Ik, dat vind ik een betere centrale verdediger dan een rechtsback. Dus daar zie ik wel een, een, een optie voor, uh, voor oranje om, uh, om die in te vullen. Maar oké, okay, Robben. Er is nog steeds wel iemand die in het elftal thuis hoort van Persie. En dan vind ik ook nog wel strootman op dit moment... dat hij op het middenveld zou mogen spelen naast Fellaini, uh, Dembele... waar ik een fan van ben, maar ze hebben daar nog veel meer opties. Uh, maar Azar is weer een geweldige speler namens België... Die we, die we zeker in het elftal moeten zetten. Maar in totaal denk ik echt dat de Belgen per positie gewoon meer opties hebben... en betere spelers hebben dan Nederland. Dat lijkt me, lijkt me eigenlijk een vrij logische conclusie... op grond van wat we de laatste twee jaar gezien hebben. Dus Poppedaam daar ook mee eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Zij zijn gewoon verder, vaster, hebben meer keuzes. Nou ja, en dus is het heel logisch, denk ik. Nou, we zijn lyrisch, Peter van der Bent. Ik uh, ga het niet tegenspreken. <laughs> het, is zeker, het is zeker waar. Een spits, ondanks Benteke en Lukaku... maar een aanvaller zoals Van Persie, dat hebben we niet. Dat is toch nog een klasse apart. En die steekt er toch nog uh, ver bovenuit. En ik ben het eens, uh, Robbe uiteraard ook... maar als je het hebt over uh, Strootman... wel, we hebben bijvoorbeeld ook Axel Witsel. Ja. Uh, die zien wij ook en jullie ook uh, heel zelden spelen... omdat hij helaas uh, naar uh, Zenit Sint-Petersburg is gegaan... en daar in de Russische competitie speelt. Maar dat is een speler die zich onwaarschijnlijk heeft ontwikkeld... op de zespositie. jullie gebruiken... Dat ook heb ik daar straks nog gehoord. En die echt ja, ook wereldtop is op die positie. En ik heb begrepen dat Nigel de Jong op zijn 34ste... nog vooruit moet leren voetballen vanuit die positie. Wel, ik kan 28, zeggen, 20, Witzel, 28, 28, 28, 28, denk ik ja. om, ja, ja. <laughs> Wel, wel Witsel doet, oh, we <laughs> doet, uh, doet dat al uitstekend. Moet ik zeggen. Dat, is echt, dat is echt een nee, wereldtop die zijn maar plaats de, zou de, hebben. Ja, de basis van het elftal is wel de best, gelegd door advocaat. Dat moeten we ook niet vergeten. Ik ben de eerste. En dat uh, zal ik blijven zeggen tot uh, de laatste... Laatste dag van deze ploeg. Het is dik advocaat die alles wat nu eigenlijk uh, de nationale ploeg overkomt in goede zin in gang heeft gezegd. Want toen Dick Advocaat is gekomen bij de nationale ploeg, hier was het echt een zootje ongeregeld. Wat ik zei, ze baden in een ploeg, in een pool van ellende, cynisme. De spelers wilden niet meer komen. De omkadering was eigenlijk helemaal niet professioneel, om niet te zeggen amateuristisch. Die kwamen van grote clubs daar naartoe, met tegenzin. En ze dachten ondertussen ook al wel dat ze het allemaal konden, en dat ze er al waren. Wel, een Dick Advocaat heeft deze jonge garde uh, op zijn plaats gezet eigenlijk. Hij is de kleedkamer binnengekomen en hij was de figuur met een internationale uitstraling, een palmares... en een soort uh, ja, uh, ik zal zeggen, overtuigings- en overredingskracht... die deze groep nodig had om weer aan de slag te gaan. Hij heeft één sterk signaal gegeven... een keer bij een vriendschappelijke wedstrijd... Company die te laat terugkwam, heeft hij gewoon naar huis gestuurd. Ik kan je zeggen, daar waren ze allemaal redelijk van geschrokken. En hij heeft het in gang gezet. En ik denk eerlijk gezegd, als hij was gebleven... Dan waren de Belgen ook gewoon uit het Europees kampioenschap gegaan. Maar helaas. Maar dus de verdienste voor dik advocaat. die wordt hier in heel België. dat kan ik je wel zeggen. Uh, naar waarde geschat. Is genoteerd. <lacht> Peter ja. van de Bent van de WRT. Zo is het toch weer een Nederlander. die ons op weg zet. <lacht> ja, hier. precies. Maar geniet nog even van de luxe, hè? Van de <lacht> wilde. Dat doe ik. Oké. Okay, hartelijk okay. dank, Peter van de Bent van de WRT. We gaan even naar uh, Epke. Epke Zonderland schreef in Antwerpen geschiedenis. Uh, de Turner veroverde de wereldtitel op de rekstok en maakte daarmee zijn eerlijst compleet. In de, de Belgische havenstad kon hij uh, het zich zelfs veroorloven om de drie vluchtelementen uit Londen te laten schieten. Ondanks zijn wereldtitel was Zonderland niet helemaal tevreden over zijn optreden. Nee, dat, uh, bij dat vierde vluchtelement uh, zat ik nog mis met de inschatting. En, uh,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 Dat zei Epke Zonneland. En hij had het over Fabian, Fabian Hambuchen, zijn uh, grote vriend, maar ook een tegelijkertijd grote concurrent. Henk Staudam, NRC. Um, kun je schetsen hoe, belangrijk, hoe bijzonder deze prestatie is? Nou, hij is heel bijzonder omdat uh, hij het doet uh, met vier vluchtelementen. Die heeft aangekondigd dat hij die zou combineren die heeft hij wel in een zijn oefening opgenomen... maar die vluchtelementen doet hij niet achter elkaar. Die heeft hij eigenlijk uh, verknipt. Ja. Hij doet twee vluchtelementen, dan een aantal zwaaien... zwaaien en vervolgens die andere twee vluchtelementen. Uh, het is ook bijzonder omdat de voorbereiding niet optimaal was. Hij heeft uh, gekozen voor, naar de Olympische Spelen voor zijn studie. Bovendien heeft hij de eerste maanden veel gefeest en uh, lintjes doorgeknipt. Uh, en uh, heel goed. Uh, zijn Olympische medaille een beetje verzilverd. terecht. Uh, maar hij moest de kooschappen lopen voor zijn studie. En hij had eigenlijk maar een voorbereiding van een aantal maanden. Ik dacht precies drie dat hij verteld heeft. Dus in die zin is het ook heel bijzonder. Want ja, een, een oefening op wereldniveau turnen, dat, dat vereist gewoon veel training. Veel, uh, er moet tijd ingestoken worden. Dus in die zin was het bijzonder. Ik persoonlijk denk, van het verschil was eigenlijk maar... Uh, zessen, iets van 67.000 of zo. Dat Epke wel voor heeft dat bij de jury de gunfactor erg hoog is. Nou. Hij is iemand die ze graag zien winnen. Hij hij is een goed boegbeeld voor de sport. Het is een prettige persoonlijkheid. Hij straalt uh, al het positivisme uit. Dus eerlijk gezegd was ik wel een beetje verrast dat, dat hij won. Want mm -hmm. Hamburgen die die in iets minder ingewikkelde oefening turnde... deed het wel heel erg goed. Hamburger staat ook bekend als de nette turner. Epke heeft een wat hogere uitgangswaarde voor zijn oefening. Dus hij, uh, hij heeft wat meer punten in uitgangswaarde dan Hamburger. Maar die verliest hij vaak door wat minder nette te turnen. Hamburg had wel een nahubje. Dat heeft hem waarschijnlijk de, titel, de wereldtitel gekost. Ja. Het, is het enige waar wij op letten thuis. Het nahubje. Het nahubje, de rest zien we ja. niet, maar het nahubje dat <laughs> zien we altijd wel. Dat, dat is ook gaat. het grote makker van Juri uh, van Gelderen. Ja. Die maakt ja? ook teveel nahubjes, ja. Oké, okay. nou dat is niet volgens mij de enige fout, toch? Nee, nee. Um, maar het is uh, wel heel bijzonder. En hij is nu Europees uh, wereld- en olympisch kampioen. Ja. ja, precies. Want die wereldtitel ontbrak nog. Ja. Uh, de hele wereld, en vooral in Nederland, zijn, we weer, zijn wij heel goed in. Uh, vinden dan dat hij maar even wereldkampioen ook moet nou, soort... worden... als je olympisch kampioen bent. En dan blijft hij onder die druk... Ja, nou, dat is ontzettend knap. Ja, dat, met uh, beide benen op de grond staan. Ja. Vriese Fries, nuchterheid, of is ja, dat? Maar volgens mij speelt uh, alles wat hij doet er wel een rol in. Hè? Dus hij, uh, hij, hij is heel doelgericht. Dus dat, dat is zo met zijn, met zijn studie. Dat is zo met, met zijn turnen. Dat is, en de combinatie daarvan. Dus hij. hij en het is ook. Uh, met, met voetballers ontdek je wel eens, tenminste vind ik, dat ze zo gefocust zijn op alleen maar voetballen. Dat als er dan druk komt, dan is de druk ook zo groot omdat ze niks anders hebben. En dat heb je bij hem niet. Hij, hij kan het verleggen. Hij kan, oké, okay, dan gaat hij. Uh, dan doet die heel wat anders. En dan gaat hij naar studeren of hij loopt een koosschap. En dat houdt wel in dat je in je kop ook hartstikke fris blijft. Ja. Dan komen er andere dingen tevoorschijn. En dan, en dan groei je als persoon ook meer, denk ik. En dus leer je ook weer beter met dit soort dingen om te gaan. Het nou, ja. zou voor voetballers dus ook wel eens goed zijn om te doen. Ik vecht altijd als een speer <laughs> overdreven, gezegd, om ze een beetje aan de studie te houden. Want ja. als een jongen in het voetballen met 70 jaar zit in de b junioren of komt uit de b junioren kan aardig voetballen, krijgt een contractje van 20.000 euro per jaar, dan stoppen ze met met, met studie en dan en dan en eigenlijk kan je dan niet vergeten dat is een groot woord maar dan moet je dan zijn ze zo dan wordt het op de bank liggen playstation en uh, en, en even trainen ja. en terwijl het heel goed zou zijn om de dingen naast te hebben zodat je nou ja wat hij eigenlijk fantastisch voorleeft. ja maar kreeg u dat een beetje voor elkaar nou een type als Sven Bogenson, bijvoorbeeld die studeert uh, uh, psychologie Hmm. En, eh, maar, en, en Maarten de Roon van je begint ook weer maar er zijn ook, er zat nou een jongen kreeg een berichtje op de mail van uh, hij stopt en hij zit op VWO. Nou dat vind ik doodzonde dus dat pak maandelijk bij zijn uh, lurven en zei van uh, hoe zit dat, hmm. dan heb ik liever dat ze een keer minder trainen dan dat ze uh, dit laten schieten. Hè? Ja, maar hoe komt dat dan? Zit dat er zo ingebakken ja, in die wereld? Ja, heeft dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met, met, met, met een toekomstbeeld van ja maar als we doorgroeien dan gaan we heel veel, heel veel verdienen en dus is het geen probleem meer of zo. Nou ja, dat is, dat, dat, dat, dat is niet zo. Het is echt korte termijn denken. En niet alleen van de jongen, maar ook heel vaak van de ouders. Ja. Zakenbelemen speelden er een rol in. Dus ik vind dat daar best wel een rol aan ja, Ik denk hè? ook wel dat het een beetje met de aard van de sport te maken heeft. Ook. Je zit in een teamsport. Epke Zondheim is natuurlijk enkel alleen ja, op zichzelf ja, ja, ja, aangewezen. Ja, ja, Je moet alleen voor zichzelf beslissen. Ja. Maar dat doet hij wel fantastisch, ja. ja. Ja, ja en dan is de drive misschien ook niet zozeer geld ik bedoel dat is, is bij nee, de, de dan natuurlijk veel ja. minder nee, man, de dive is gewoon de beste van de wereld willen worden ja. en wat je dan meekrijgt dat zie je wel ja. Ja. Maar, maar niet andersom heeft hij nou wel een voordeel gehad dat hij dan één onderdeel uh, doet want als hij uh, ja dat is wel een voordeel iemand kun je dan ja. op één onderdeel richten is dus natuurlijk gewoon uh, absoluut uh, uh, uh, yeah. ja heeft nou, hij doet niet helemaal in. Hij doet ook Brugge. Ja. Brug. Brug. Tot zijn eigen verbazing, geloof ik, kwam hij ook nog in de finale ja, van ja. Brugge. Ja, eh, nou ja, een klein beetje tot zijn verbazing. De grotere verbazing zat meer in de eindstand dat hij vijfde werd. Want hij werd nogal door de concurrenten slecht geturnd. Ja. Hij er om bijna een medaille te winnen. Ja. <laughs> uh, dus hij doet het niet alleen. Maar dat is ook een beetje noodgedwongen gegroeid. Hè. Hij heeft, zijn schouder, heeft een schouderblessure, dus hij kan eigenlijk de meerkant niet goed meer doen. Maar wel heel veel respect voor hem, want op het moment dat hij vorig jaar zich niet rechtstreeks plaatste voor de Spelen was hij gedwongen om een kwalificatie Meerkamp te doen. Meerkamp tegen Wammers. Dus hij moest zijn hele, half jaar voor de Spelen zijn hele schema omzetten. Hij moest plotseling zich ook gaan richten op voltige ringen, sprong vloer. Want hij moest toch maar zien de betere Meerkamper op papier Wammers van zich af te schudden. En hoe hij dat aangepakt heeft, dat vind ik echt fantastisch. Dat heeft hij geweldig gedaan. Als we Epke fantastisch Geweldig, heeft uh, al heel veel gewonnen. Maar ja. hoe moeten we uh, verder kijken naar de Nederlanders en het turnen? Worden we daar vrolijk van? Wordt ja, Henk dan daar vrolijk ja, van? Ja, bij de mannen wel, want er is wel een omslag gaande. En dat heeft te maken met de aanstelling van een uh, bondscoach, dat is een Brit, genaamd Mitch Fenner. Ja. En die Mitch Fenner, die heeft nu uh, de. Uh, Turnen in Nederland, dat is niet zo'n grote groep, uh, zo ver gekregen dat ze zich alle hebben geschaad achter zijn plan om met een team naar de spelen te gaan. Dat zou voor Epke Zonderland en Joeri van Gelder fantastisch zijn, want dan zijn ze af van die kwalificaties. Als je, je met een team plaatst, dan kun je gewoon zes turnies selecteren. Dus dan gaat iedereen. En uh, dat is wel ontzettend moeilijk, want de laatste WK waar de kwalificatie op het spel stond, werden ze negentiende. En ze moeten bij de beste twaalf landen ter wereld behoren. Maar, die Mitch Venner heeft dat ook geflikt met... Uh, Groot-Brittannië. Die werden uiteindelijk. Ik dacht zelfs. derde in bij de Spelen, maar dat heb ik even niet zo snel paraat. En. Hij heeft nu iedereen achter zijn plan weten te scharen. Dat is ook al bijzonder in Turnland, dat er eenheid is. En, uh, Sowieso ook in is, Nederland, hoor. Ja, <laughs> en ook Epke uh, Zonderland heeft zich erachter geschaard. En ik, ik zie wel kansen, want ze hebben nu twee uh, jongens... die heel goede meerkampen turnen. Dat is Jeffrey Wammers was het al, maar ze hebben ook Bart Deurlo... en Casimir Schmid. Die hebben beide de finale gehaald bij het WK in Antwerpen. Ja. En er zit echt nog veel uh, progressie in, de jongens. Ze hebben een, kunnen een hoge score maken op uh, ringen met van uh, Vergelder. En natuurlijk Brug en... Uh, en, en rekken met Appke. Dus ik denk uh, dat dat wel haalbaar is. Er zit één uh, zwakke kant aan, uh, dat is de kwantiteit. Ze hebben, er moet niemand ziek, zwak of misselijk worden. Dus als al die jongens fit blijven en uh, ze gaan zo door... dan zou dat een mogelijkheid zijn. Dus in dat opzicht zie ik wel toekomst. Het is gesteld bij de vrouwen op dit moment... Ja, en dan hebben we het natuurlijk ook over die enorme blessure... van Chanty net. Ja, die, ja. uh, die is voorlopig uh, helemaal voorlopig buiten Voorlopig uitgeschakeld. Ja. Uh, WK-debutante die het zo goed ja. deed. En die zich plaats had voor de sprongfinale. Ja. Maar hoe zit dat verder bij de vrouwen? Is ja, daar... dat, dat, dat is, op dit moment hebben we niet zo'n goede lichting... als zeg maar, uh, met Van der Leur en uh, Renske Endel. Dat is wat minder. We hebben, uh, en uh, de beste die we hadden, die komt ook... uit uh, Heerenveen, ja. althans, de Trains... Uh, Chantal Venner. Van Genner. ja. ja. Uh, die is geblesseerd. Die is nu net weer, is ook geopereerd, is net uh, terug. Maar ja, dat, en we hebben Noël van Klaveren en die net heb. Ja. Dus, en uh, ook uh, Miami, uh, Marcela. Er zit wel talent. Gek genoeg zit dat nu eigenlijk voornamelijk in Amsterdam. Mm -hmm. Dat helemaal niet gesteund wordt door de Bond. Dat het helemaal zelf moet redden. Maar. Dat is ook raar, hè? Ja, dat is inderdaad raar. Ja. <laughs> Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ja, daar ken ik de achtergrond eerlijk gezegd niet helemaal precies van. Maar de, de, de bond die steunt een aantal, heeft een steunpunt. En een van die steunpunten voor de vrouwen is Herenveen. Ja. Maar ja, door omstandigheden zijn er wat meisjes geblesseerd geraakt. De drie die er eigenlijk tol. Uh... Uh, ik ben even die naam kwijt. Uh, goedkoop. En Van Genner en nog een ander meisje. Die zijn geblesseerd, dus ook een beetje pech. Hm. Fop, Foppen, jij deed toch iets met. Jullie deden toch iets bij Herenveen met uh, ja. de turn ook? Met, met jonge voetballers qua ja. balans en alles? Dat is geweldig. Ja. ja. Dat is echt geweldig. De, de, de, vanaf de D-junioren, dus 12 jaar gaan ze elke week één uur, anderhalf uur gaan ze naar de turnhal. En dat doen ze. Nou ja, het is geen turnen, maar we maken een optimaal gebruik... van alles wat er is, want het is een fantastische hal. Dus, die kan er, dus, dus ze, ze staan bijvoorbeeld op de evenwichtsbalk te, te jong leren. Ze van die grote schuimkussens, daar doen ze trippeling in. En, dus, dus, en het gaat met name om algemene lichamelijke vorming. Dus de, de, de, gemiddeld genomen zijn voetballers stijf, harkerig, bewegend, matig... Nou, en we hebben een programma gemaakt dat ze, als ze er klaar mee zijn... dan zijn ze dus belofte team, 18 jaar. Dan moet, dan moet het gewoon hartstikke een frisse, uh, goede kerel zijn. Boksen doen we erin, judo, handballen. Uh, of combinatie met handballen. Dus we willen ook, dat, uh, het Jalling van den Berg en ik doen dat... hebben we ook het idee van als je sporten met elkaar verbindt... dan word je er ook beter van. Dus we vragen ook een korbeltrainer om te komen. Voetenwerk verbeteren. Ja. Of een handbaltrainer, het duel verbeteren. Of, ja, die bokser. Nou ja, en, en, uh, ah, dat is echt fantastisch. Vinden ze het leuk? Is het... het mooie was, we kregen bij, uh, bij het team een nieuwe trainer. En Jan de vorig jaar was er heel enthousiast over. Dus die nam ze er mee erheen. En toen, op een gegeven moment vonden ze het leuk. En gingen ze het echt doen. En ze, ook, uh, ze speelden ook goed hoor. Dus dat dan krijg je dubbel. En, uh, en, nu, en, en, en, en nu kwam uh, Marco Roelussen. En die, die deed dat niet meer. Die had het nooit gedaan. Die snapte het ook niet. Dat bedoelt niet negatief hoor. <lacht> en toen begonnen de jongens te vragen van. Hey trainer, we willen weer naar de hal. Want het is hartstikke mooi. En we hebben er baat bij. Nou ja, en uh, hoe heet hij? Van dan doet het ook. Uh, Veroon doet het. Uh, Para doet het. Dus het begint langzaam maar zeker ook door te lopen. Dat ze dus buiten hun normale trainingsritme. Om dit extra doen. Hij, en ik, ik geloof er absoluut in. Ja ik begreep ook dat Adelinde Cornelissen. Uh, ja, ja, ja, ja, ja die is ook. Die, die ja, ja, ja. doet dat ook. Een ja, ja. ja, ja. balans uh, uh, en, te en vinden. He? die is vooruit gegaan. Maar die heb ik gezien van het begin. Van, dat ze kwam met haar balans. En met haar, dus, dus haar, haar, st haar stabiliteit. En dat is op het paard ongelooflijk belangrijk. En die is echt enorm vooruitgegaan. gegaan. En dan neemt, komt die alleen. Die komt op woensdag ook en die neemt tien van die meiden mee, die dus ook meedoen. Dat is echt, echt, echt fenomenaal hoor. Hmm, turnen. Ja, Grim is toch een beetje de basis van uh, ja, sporten. Ja, ja. um, dat wat betreft het uh, turnen. Zullen we no toch nog heel eventjes uh, naar het voetbal? Um, laten we, we hebben het ook over Herenveen. Uh, Hans Vonk wordt genoemd als technisch directeur bij Herenveen. Uh, wat is uh, de reactie van Foppe de Haan daarop? <laughs> Als je het wordt, dan vind ik het prima. Punt, ja? Ja, verder heb ik, heb er geen, uh, ik weet het niet. Ik ben, want het is een commissie of twee mannen. Die, uh, die, wijze mannen? Uh, wijze mannen, die hebben dus de club doorgelicht. En, daar, uh, daar is al, en die, dus, die zijn dus tot het eind toe. Uh, tot en met het bestuur uh, er is. En dat is het bijna, heb ik begrepen. Nou, en, en die hebben iedereen, met iedereen gesproken. Die komen straks met een voorstel. Nou ja, daar ga ik niet uh, in roeren. Hm. Maar hij kan op jouw steun rekenen. Je kent hem goed, natuurlijk. Ja, ik kent Vonk uh, hartstikke goed. Ja, daar heb ik mee, uh, heel prima mee gewerkt. En ik vind dat, uh, dat het een slimme, verstandige man is... die best wel aardig voetbalverstand heeft. Dus dat zou wat mij betreft een prima keuze zijn. Dan gaan we naar uh, Theo Jansen. Uh, de ongelukkige Theo Jansen. Die uh, niet meer, nou ja, waarschijnlijk niet meer in actie komt. Ik geloof dat hij zelf uh, toch wel zijn zinnen heeft gezet... op een heel snel herstel, hè? Nou ja, dat is een goed teken. Want er was even sprake van... Uh, goh, komt Theo Janssen nog wel terug naar zo'n blessure? Hè? De, de, de reactie was van veel mensen toch wel... van misschien is het het einde van zijn carrière. Nou, zelf uh, uh, gelooft hij daar niet in. En wil hij nog? Nou, als je, als je wil, dan lukt het meestal wel. Dus uh, laten we hopen dat hij terugkomt en dat hij goed terugkomt. Want het zou natuurlijk doodzonde zijn uh, als eindpunt in zijn carrière... als hij nu niet meer op het hoogste niveau zou kunnen ja. voetballen. Dat is sneu, dat hoort niet bij zijn geweldige loopbaan. Uh, kijk maar wat hij gepresteerd heeft, met zijn clubs gepresteerd heeft. Dus uh, laten we echt hopen dat hij nog één mooi jaar zou kunnen voetballen. We hebben natuurlijk altijd gedacht, hij gaat niet tot 38 jaar door Theo Jansen... Want dat lichaam lijkt gewoon minder geschikt voor topsport dan andere voetballers. Hij is niet bij Foppen geweest, volgens mij, met al die oefeningen. Misschien kan dat nog, of heeft dat niet geen zin meer? Dat is nu te laat, maar... Revalidatie zou prima kunnen. Maar dat kunnen ze bij Vitesse ook wel. Nee, maar we hebben allemaal genoten van Theo Jans. en daar moeten we nog een jaar van kunnen genieten, op z'n minst. Maar het zal wel moeilijk zijn om terug te komen. Ja, maar ik weet niet wat het moeilijker is voor hem dan voor anderen met die blessure. Dat vind ik lastig inschatten. Dat weet ik niet, want het is natuurlijk wel een gozer met pit en karakter. Dat is het probleem helemaal niet. Dus hij gaat er echt wel voor. Uh, en wie weet is hij hartstikke fit dan, uh, topfit als hij dan uh, terugkomt. Dat gebeurt ook, hè? dat spelers na een zware blessure ja. fitter terugkomen dan ze, maar dan is het vaak wel iets jonger. Maar fitter dan ze, dan ze normaal waren. Ook uh, Nigel de Jong zegt nu dat hij, dat hij nog fitter is dan uh, voor zijn zware blessure. Hij moet gewoon terugkomen. We moeten nog minimaal een jaar genieten van Theo Jansen. Daar moet hij alles voor doen. En dan kunnen wij, de, dan kunnen wij daar nog een jaar naar kijken, want anders dan uh, dat via de achterdeur weg... Dat hoort niet bij me. De kruisband afgestuurd staat zes tot negen ja. maanden voor. Ja. ja, nog steeds. Ja. Hm. Uh, volgende onderwerp. We doen het nog even snel. We hebben nog zo'n vijf minuten. Ik wil nog even met jullie naar Maurits Hendricks. Chef de mission in Sochi. Die spreekt in het programma Sport na gasten Bij ons vanavond tussen zeven en acht. Expliciet spreekt hij zich uit voor vrijheid van sporters. Om hun seksuele geaardheid te uiten tijdens de winterspelen. Een sporter binnen de Nederlandse Olympische ploeg. moet zich totaal vrij voelen. in zijn religieuze overtuiging. zijn politieke overtuiging. zijn seksuele geaardheid. Totaal vrij voelen. Er staat meteen iets tegenover. Dat heeft niets met Rusland te maken. maar dat heeft te maken met in een team opereren. Jij mag nooit het team gebruiken. Uh, om jouw persoonlijke overtuigingen uit te dragen. Dat zegt Maurits Hendricks. Foppen de Haan. Um... Ja, het is, het is wel een groot probleem eigenlijk. Hè? Die, die winterspelen in Sochi met alles wat daarbij komt kijken... politiek, politiek gezien. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat hij gelijk heeft. Dus iedereen, als je, als je alles wat je erover leest en hoort, dus op het moment dat je niet echt vrij bent, kun je niet optimaal presteren. Nou, daar gaat het om. Nou, maar je mag het ook niet, laten we zeggen, binnen een team eh, ja, je moet gebruiken. gebruiken. Je moet go gewoon goed mee omgaan, zoals je altijd doet. Nou, dat lijkt me eh, heel verstandig. Ja, en, eh, en ik vind ook dat eh, eh, de Russen daar wel, ja, dat vind ik helemaal niks. Hoe ze daarmee omgaan, wat ze erover roepen. Maar goed, ik ben, uh, ik, ik, ik, ik, ik ben geen politicus. Uh, want anders zou ik bij Poetin op de stoep gaan staan, ja. bij wijze van spreken. Maar dus ik vind niks. Maar zegt hij hier eigenlijk niet van dat hij niet wil dat er een statement wordt gemaakt door een Nederlandse sporter? Dat zou je er wel uit op kunnen maken. In het belang van het team moet het ja, dus niet. Maar oké, okay, sch schaats je de belangen beter gezegd, van een team? Team, als je echt het gevoel hebt dat je daar als individu juist uh, een statement wil maken. Omdat je toch een groot probleem hebt met, uh, met de wet die er is uh, toch zijn ingegaan op weg naar die Spelen. Ik, ik snap dat hij ook met een enorm dilemma zit. Hij wil, hij wil geen gedoe en hij wil geen afleiding hebben van het einddoel. En het is heel goed presteren ja. op die Olympische Spelen. Dus heb ik het idee dat hij dat teambelangen nu een beetje bijvangt om daarmee uh, initiatieven in de kiem te smoren. Ja, ja, vind dat vind, jij, ik, toch Heng, lastiger. vind ik toch wel lastig. Dat lastiger. Het een groot probleem is eigenlijk. of dat het? Ik, ik twijfel daarover. Ik weet niet of het zo'n groot probleem is. Ik vind die wet, daar ben ik echt valikant op tegen hoor. Maar ik denk dat het allemaal in de praktijk straks wel zal loslopen, heb ik het idee. Uh, en bovendien, uh, ja wat hij zegt, wat Maurits Hendricks zegt, dat is uh, hij wijst op het team, maar hij zou ook nog op het Olympic Charter kunnen wijzen. Want uh, ook dat uh, uh, daarin staat dat je niet politiek mag uiten. Dus mm -hmm. onder de IOC-vlag mag het sowieso niet. Maar het is nu natuurlijk nog zo moeilijk om, de, om er iets mee te doen. Hè? Het ja. zit hem eigenlijk al in het. Uh, aanwijzen van Sochi als plek waar de Olympische Spelen worden gehouden. Maar dat speelt bijna altijd. He, maar toen we naar Peking gingen naar Beijing gingen, was hetzelfde. Toen heb, heb ik een keer bij Kessler en bij nog een andere directeur gezeten en toen wisten dat ik een beetje links was, zal ik maar zeggen. En toen hebben ze me gevraagd of ik daar niks over wilde zeggen. Ja, ja ik zei ah, ja, ja, dat weet ik nog niet of zo. Dus, dus, uh, uh, maar toen speelde het ook. He. Dus, toen kwam er ook, moesten we ook bij uh, NOC en NSF komen en hebben we voorlichting gehad van ja, als je dat doet, dan kan dat en dat allemaal gebeuren, dus alsjeblieft, doe het niet. Het ja, is eigenlijk ook wel erg dat je gevraagd wordt... om, om niks om je mond erover te houden. Ja. Ik, ik denk dat uh, uh, als alle uitingen van uh, homoseksualiteit... Uh, dat zal wel meevallen onder de sporters. Waar, waar ik veel meer voor vrees is uh, buiten die sport om. Want er is door ja. Poetin een decreet uitgevaardigd... dat je tijdens de Spelen niet mag protesteren ja. en dat in, in de Olympische area. En dat vind ik ook veel gevaarlijker Want dat betekent dat uh, supporters of aanhangers of wie dan ook... Uh, dat geen uitingen mogen geven in En iedereen in wordt afgeluisterd. En dat vinden we ook allemaal normaal natuurlijk in Sochi, toch? Ja, ja, ja. schijnt het, ja. Maar het is wel knap, hè? Ze zeggen wel als je kunt in de wereld dan nergens meer iets organiseren. Maar het is wel knap dat IOC, uh, UEFA... Uh, FIFA vooral, altijd plaatsen willen te vinden... waarvan je denkt van nou, had ik ja. misschien toch even niet gedaan. Hè? Het lijkt me een ja, lijstje hebben... en dat we daar de komende nog, jaren allemaal langs moeten. Zijn moeten. Ik had het graag krachten. over Qatar nog willen hebben. Wat heel 400. belangrijk is. Zeker ja. niet uh, voor goed van, uh, van de lijst van het sportforum. Ik denk volgende week al. Arno Vermeulen, Henk Stoudan, Foppe de Haan. Hartelijk dank voor deze zaterdag. Langs de lijn is om 7 uur terug. Dag.